is Nieuws van 2 uur. Kirsnaal. Spanje heeft andere EU-landen drie jaar geleden al gewaarschuwd... voor de man die vrijdag werd overmeesterd in de Thalys naar Parijs. Volgens persbureau EP gaat het om de 26-jarige Marokkaan Ayoub el Khazani. De Spaanse veiligheidsdiensten zeggen dat ze al eerder voor hem hebben gewaarschuwd... vanwege zijn extremistische opvattingen. Hij radicaliseerde en werd daarom als potentieel gevaarlijk gezien. El Kazani woonde in Spanje en kwam ook regelmatig in België. Hij stapte vrijdagmiddag zwaar bewapend op de Thalys in Brussel-Zuid. Medepassagiers konden voorkomen dat hij een bloedbad aanrichtte. In het Duitse Heidenau, vlakbij Dresden is voor de tweede avond op rij gedemonstreerd tegen de komst van zo'n 150 asielzoekers. Bij het protest gingen demonstranten op de vuist met de politie. Zeker 31 agenten raakten gewond. Zo'n duizend mensen riepen leuzen en een groep rechtsextremisten gooiden flessen en stenen naar de bussen met vluchtelingen die afgelopen avond aankwamen. Seal Amsterdam heeft de afgelopen dag zeker 600.000 bezoekers getrokken. Weer meer dan de dagen ervoor. Het evenement begon woensdag met zo'n 350.000 bezoekers. De dag erna meer dan 400.000 en vrijdag een half miljoen. Volgens de organisatie was het gezellig druk op het water en de kades. Onder de bezoekers op het water was de koninklijke familie... met het privéjacht van prinses Beatrix, de Groene Draak. Vandaag is de vijfde en laatste dag van het zeilevenement. In de Eredivisie zijn afgelopen avond drie wedstrijden gespeeld. herenveen PSV eindigde in een gelijkspel. Daar werd het 1-1, Cambuur tegen Herakles werd 1-6 en Roda JC won van de Graafschap met 1-0. Dan nog het weer. Het blijft lang warm. Later vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Overdag droog met veel zon. In de loop van de dag meer bewolking en kans op regen en onweersbuien. Het wordt nog wel zomers warm bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. a ver lo Ik te cuéntame tu despedida para mi fue cena que te llevo a la luna y yo no subeas así Esta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 them. Too short to be waiting on. So let's not waste it. When we both know you're. Say no, let me show you around here. Yeah. Cowgirl yeah. on road, Yo, yeah. a roll with a winner, rodeo with a winner, rodeo, lounge in. Yeah. 20 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. Oeh. Ja. Yeah. Ah, ja. Yeah. Sexy als ik dans.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 Sexy als ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo hard. Ik voel me sexy als ik dans, gooi ja je, je haar door, swingen je heupen zo lekker dat ik er te gaan vallen. als ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo hard. Ik voel me sexy als ik dans, gooi ja je haar door, swingen je heupen zo lekker dat ik te gaan vallen. Do you? Every day together, always I really feel that I'm losing my best friend I can't believe this could be